Uh, Polman en uh, Remo de Biazi uh, staat erop. Ja. Um, we gaan het hebben over de watertoren. Hij moest er preventief gesloopt worden, begreep ik. Nou, gesloopt. Uh, uh, uh, we kwamen van de ene tegenvaller in <laughs> en de andere tegenvaller. Nee, ik heb het even over de 1 april grap. Hoe vond je hem? <laughs> ja. nou, ik, uh, ik, ik zat in het, uh, in het buitenland op dat moment...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 Want uh, uiteindelijk, uh, en dan kom ik straks op op de presentatie... maar in het begin uh, de contacten met, met uh, de buurt. Ja, nou, we hebben uh, in eerste instantie natuurlijk toen wij erachter kwamen... van ja, hoe, is, hoe, hoe gaan we dat doen? Het, er is gewoon een, het is een monument. En dus daar moet je op een uh, juiste manier mee omgaan. Mm -hmm.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 Uh, we, we gaan 10%, 10 uh, uh, gaan we vergroten. Dus even concreet betaal, betekent dat dat we 60 centimeter naar buiten. Breder. Breder, ja, en, en dus aan weerskanten. Uh, maar we moesten ook dezelfde verhouding aanhouden. Uh, want anders zou dit een klein dikketje worden. En ja. daarmee konden we 4 meter uh, omhoog. Mm -hmm. nou, en die extra vierkante meters, dat betekende dus dat we een hele verdieping ernaast af konden halen.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 En daarmee uh, verloren we zoveel vierkante meters qua uh, verkeersruimte, ja, dat het eigenlijk niet uit kon. Dus zijn we uiteindelijk uitgekomen op één woning per laag. Uh, en daarmee konden we met één vluchtrappenhuis uh, en de liftkern die zit er sowieso al in. Dus alles, uh, zit, aan de, de, ja, alles de, zit aan de binnenkant? Ja, alles zit aan de binnenkant. Ja, de, de, de betonnen trap zit er niet meer in dan? Ja, die laten we zitten. Die laten we zitten? De, ja, we laten de, de, de oude monumentale trap... die is echt fantastisch mooi... die laten we zitten. En, maar daarboven zat natuurlijk een hele andere trap. Uh, die gaan we wel vervangen. Ik moet het even voor mijn geest halen... want ik heb hem uh, trapmatig een keer gelopen. En dan, uh, dan blijft het aan de binnenkant nog een stuk over... met de waterbak. Ja. Uh, wat doe je daarmee? Dan die komt de lift...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 Sterker dan die ander, sterker dan de goudering, we hebben toch elkander. Jij ben jij en ik ben ik, en dat gaat niet meer veranderen. Er is geen middel tegen, niet hier, niet in Verre landen. Heel jip, wat kijk je zit, doe je nu al heel je leven? Ze zeggen dat jij ooit een keer je hart hebt vergeven. Ja.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 Tien uur is de dienst en van tien tot elf hebben we dan meestal de dienst. Is dus op zondagmorgen? Ietsje, op zondagmorgen. Ietsje langer, dat, dat kan wel eens, omdat we wat meer zingen. En omdat het een vrolijke dienst is. We hebben een uh, trompetist, Andries Martens, of Doe. een trompetist, een, een bugelspeler. Uh, en die speelt samen met het orgel met uh, ja, uh, wat, wat extra uh, mooie nummers ook tussendoor.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 Thank you.